وَاتَّقُوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامُ ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يأت اللَّهَ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان امثل كتاب الله تعالى بخار الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa sharra al umori muhdafatuha wa kulla muhdafatin bid'ah wa kulla dalala amma baat. graag de broeders ik ben heel blij dat jullie me hebben uitgenodigd en het geeft mij ook zo'n gevoel van broederschap allereerst wil ik mezelf en jullie allemaal feliciteren met de reeds behaalde tien dagen ...van het vasten. Mogen Allah subhanahu wa ...van ons accepteren... ...en mogen Allah subhanahu wa ...ons leven verlengen tot de dag... tenminste minste dat wij lalatul qadr mogen meemaken. Broers, broeders... ...ik wil of er ook zusters meeluisteren. Vandaag heb ik als onderwerp gekozen... ...het vergankelijke van dit leven... Hoe kort dat leven nu wel is. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt in de Koran, Kulluman Alayha fa'an. Wa'jabu Kawwatjou rabbik, hudu Jalali wal ik Voorwaar, alles wat in deze dunia is, fa'nier, ja, zal vergaan. En er is maar één ding dat zal overblijven. En dat is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ik heb laatst een. Programma gezien in Discovery staal en ijzer, zo sterk als die is, gaat op een gegeven moment verroesten. En weet je wat door die roest? Lucht. Het is lucht die maakt dat staal verroest. Het is zuurstof dat maakt dat staal verroest. Eén van de sterkste elementen die wij kennen. Dus als alles vergaat. de mens, deze wereld, het leven die wij leven, zal op een gegeven moment ook ophouden. Daarom is het zaak voor ons, om ons voor te bereiden voor iets wat niet zal vergaan. Dat darul karar, dat wat permanent zal blijven. Dus, als we eventjes staan... En eventjes nadenken over het vergankelijke van deze wereld. zie je dat elk jaar die voorbij gaat, je dichterbij naar je graf gaat. Elke maand die voorbij gaat, je dichterbij naar je graf gaat. Elke dag, elke uur, elke seconde. Het brengt jou hoe dan ook dichterbij naar je graf. En de beste onder ons in de ogen van Allah is degene met een lang leven gevuld met zoveel goede daden. En de slechtste is natuurlijk het tegenovergestelde. Ja, degene met een lang leven, maar die gevuld is met een heleboel slechte daden. Moeders, natuurlijk als we het hebben over het vergankelijk van het leven, komt er een zeker moment dat wij allemaal gedragen zullen worden naar onze laatste rustplaats en op die dag dat wij gedragen naar, zullen worden naar onze laatste rustplaats zijn er drie dingen die ons naar onze graf zullen volgen en van die drie dingen zullen er twee terugkeren en er slechts maar één jou helpen dus het is dan zaak om vanaf nu al jouw tijd op een heel goede manier te besteden ja? er zijn drie dingen die door mij naar zijn graf zullen vergezellen ahluhu wa maluhu wa ja? zijn familie zijn vrouw die misschien hard houdt, zijn kinderen ja? en zijn maal misschien wordt hij wel gedragen in een hele grote limousine heel met pracht en praal, en zijn amal en zijn goede daden en zijn vrouw en zijn kinderen en zijn familie en die grote limousine waarmee hij gedragen wordt naar zijn graf die zullen terugkeren maar er zal maar één ding zijn die hem daarbinnen, wanneer het zo donker is, wanneer de laatste stappen achter hem steeds vager worden. Zal er zal maar slechts één ding zijn die hem zal kunnen helpen. En dat is zijn amal, zijn goede daad. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt: Op de dag dat geen maal. Geen materiële dingen, jouw kinderen, jou niet kunnen helpen behalve degene die Allah subhanahu wa ta'ala met een pure hart ja, tegemoet komen. We kennen allemaal die ene soera in de Koran, een hele korte soera, Wal asr. Allah subhanahu wa ta'ala zweert bij de tijd. Wal asr. Inna al insana lafie khusr. Voorwaar, De mens is in verlies. En hier zegt Allah subhanahu wa ta'ala In heel algemene termen. De mens is in verlies. Groot, klein, man, vrouw, rijk, arm, koning, dienaar. Iedereen. En dan komt er een isdisna. Een, een, een uitzondering. Ja? Met andere woorden. Allah subhanahu wa ta'ala in de tijd. En het is aan Allah subhanahu wa ta'ala om te zweren. In, in, in, in, in wat voor voorwerp of wat voor schepping hij dan ook wil. En dan. Komt er een uitzondering van degenen die niet verloren zullen gaan. behalve <tot> degenen die iman hebben. En goede daden verrichten. Wat Allah En elkaar aansporen tot waarheid. Wat Allah En elkaar aansporen om sopper te hebben in dit leven. Onze zusters. Allah subhanahu wa ta'ala <tied> heeft ons een leven gegeven en wij geloven dat wij tot een bepaald tijdstip ja, wij geloven in de kader en wij geloven dat wij op een bepaald tijdstip ja, ons leven zal, zal ophouden <tied> Merk op dat Allah subhanahu wa ta'ala hier imaan en amal in één adem opneemt, ja het is geen lipsurfus. Islam is geen lipservice. Door het allemaal te zeggen van, ik geloof. Ja? En dat je dan met rust gelaten zal worden. En we kennen allemaal de ene hadith van Rasul sallallahu alaihi wa waarin hij zegt, dat imam bestaat uit zeventig en nog een paar onderdelen. Allah, de grootste vorm is natuurlijk, ja, de shahada, de de getuigenis, dat je zegt, ik getuig dat er niets en niemand is die het recht ...heeft om aanbeden te worden behalve Allah... ...en dat Mohammed zijn profeet en zijn winnaar is... Ja, ...dat is de hoogste vorm van imam. ...dat is de sleutel... ...die maakt dat, jou, dat jij een moslim wordt... ...het verwijderen van iets... Ja, ...wat schadelijk is van de straat... ...nou eventjes stilstaan bij deze hadith... ...de hoogste vorm... ...dat is die theorie... ...en iets verwijderen van de straat... ...dat is toch iets wat praktisch is... En zelfs dat is ook een uiting van jouw iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Ja, degene die gelooft, ja, iman hè, dan kan hij, degene die gelooft in Allah in de dag des oordeels, hè, ja, moet zijn gasten goed behandelen. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Degene die gelooft in Allah subhanahu wa ta'ala, en de dag des oordeels zeg iets goeds of houdt zijn mond dicht zijn, iman en amal zijn twee onlosmakelijke dingen die met elkaar in dit leven gaan over deze geweldige soerah Surah al asr zegt imam shafi dat als er geen enkele andere soerah zou worden neergedaald in de koran en als slechts deze soerah zou worden geopenbaard zou dat al genoeg zijn voor de mensheid om hen te leiden naar het verdere leven. Want het hele leven draait om niks anders... dan de tijd die je neemt. De tijd die je doorbrengt. Moeders, Allah subhanahu wa ta'ala... schetst voor ons... een scenario... ...van hoe het zal verlopen op de dag des oordeels. Wanneer een ieder... ...zijn verantwoording tegenover Allah subhanahu wa ta'ala zal moeten afleggen... ...zal die mensen hebben... ...die spijt van hebben... ...dat ze hier hun leven... ...nodeloos hebben ver, uh, vergaan, laten vergaan... Ja? ...zonder dat ze iets goeds... ...zonder dat ze ibadah voor Allah subhanahu wa ta'ala hebben verricht. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt dan in de Koran... Ya ma jata dakkarul insanu wa anna lahuzikra wa anna lahuzikra. Op die dag zal de mens zich herinneren, maar wat zal jouw herinnering jou kunnen baken? wa anna lahuzikra, ja koe lujalaitani kardamtu li hayati, had ik mijn goede daden verricht. Maar zal Allah subhanahu wa ta'ala aan het jouw respect, respect geven en zeg ga maar terug en ga maar nog twee dat in een doen zodat jij ik jou alsnog de djana zal laten betreden? Nee. Dan is het al te laat. Broeders. Tussen leven en dood is een spanwijdte van tijd. Tussen leven en dood is niks anders dan het goed doorbrengen van je tijd. Allah s.a.w. zegt Ik heb de jinn en de mens geschapen slechts om mij te aanbidden. Om mij tegenover mij ibadah te doen. Laten we eventjes een kleine rekensommetje maken. Van hoeveel ibadah we voor Allah subhanahu wa ta'ala doen. Deze voorbeeld heb ik al een keertje in Antwerpen gegeven. Hoe lang leeft een gemiddeld mens? Oké, okay, mag ik je wat vragen? Hoe, hoe, hoeveel uren slaap ik per dag, broeder? Acht uren. Zeven, acht uur. Laten we nemen, gemiddeld. Ja? Als je 60 jaar bent, heb je 20 jaren lang van je leven geslapen. mag je liyabudun? 20 jaren lang, ja, zit je te slapen? Hoeveel uren werken per dag normaal? En na 60 jaar, 20 jaren lang van jouw leven, was vergaan aan jouw werk, vergaan aan slaap, ja? En hoeveel uren kijk je televisie per dag? Ja? En hoeveel uren achter op internet? En hoeveel uren voor de stoplicht? En hoeveel uren onder de douche? En hoeveel uren zit je te eten? We mogen laten zien dat we in ja, we doen. Ja, we lachen erom. En als je alle uren telt dat je salade, gemiddeld één salade van vier wakka, hoe lang duurt dat? En na 60 jaar heb je misschien nog niet eens een jaar in ibadah verricht. Hoe is het zo, Sasr? Rasul sallallahu De wa sallam de Er zijn twee soorten ni'ma's. Twee zegeningen. En Allah heeft ons een heleboel zegeningen gegeven. Maar met name twee zegeningen waar wij. Onverantwoord mee omgaan. Je gezondheid, je bent nog jong en sterk. was en je vrije tijd. In Nasam al-Basra al-Fu'a'at, kul u kana an humas ullah. Verwaar, jouw oren, jouw ogen, aan uw leden maken, die zullen op de dag des oordeels tegen jou getuigen. Als ja? sicha, wal-Farah, dat zijn de twee nermas waar heel onverantwoord mee wordt omgegaan. En dan? Ja? Maar wat betreft zaken in doen, ja? ja? Uh, het is, het is een, een, een principe in de economie, hè? of een principe in de handel. Dat uh, vaker horen jongeren van: uh, wat wil je later horen? Zeggen van: voor mijn dertigste moet ik al binnen zijn. Ja? Voor mijn dertigste of voor mijn veertigste, mijn eerste miljoen moet al binnen zijn. Er wordt in tijd gedacht. In zo'n kort mogelijke tijd wil ik zoveel mogelijk doen. Is het niet? Tegenwoordig kan je vanuit, vanuit Parijs naar, naar New York met de Concorde in vier uur vliegen. Dat alles. Ja? Voor vo, vo, vo, doen, ja. ja? Alweer te winkelen. Kunnen we al uren winkelen. Maar in de mastje schijnt er als al doorn zijn daar bij de tapijten. Mensen telkens weer, oh, het is wel vrijdag. En iedere keer, als de trailer een beetje lang duurt, kijken ze aan hun horloges. We mogen nog veel zin nou eens. Iedereen die ja voldoen. En hoeveel tijd is er dan nog overgebleven ...van jouw eitara? Broeders, nog een ander scenario die Allah subhanahu wa voor ons schetst op de dag des oordeels. Waarin de ad die zal wensen, dat Allah subhanahu hem, wa ta'ala hen terug laat keren in deze dunia om slechts maar één goede daad te verrichten. O oh Allah, laat mij teruggaan naar de dunya. Misschien kan ik slechts twee raka'a voor u verrichten. Puur voor u alleen, O oh Allah. En dan bedacht dat ze oordeel zijn er bepaalde vragen. Die jij moet antwoorden. Voordat je een stap verder kan zetten. En het mooie daarvan is. Subhanallah. Al deze vragen. En al deze antwoorden. Zijn al bekend. Die hadith staat in Bukhari. En Muslim En van alle overleveringen van alaihi Allah. Alayhi wa sallam, en het antwoord is al bekend. En de vragen zijn al bekend. Het is up to you. En ook. Voor mij natuurlijk. Dat we ons moeten voorbereiden. Voor die geweldige dag. Rasul sallallahu alaihi wa sallam zegt... dat op de dag des oordeels... wanneer wij ons moeten verantwoorden tegenover Allah subhanahu wa ta'ala... hij zegt... Ja, op de dag des oordeels zal de dienaar... dat degene die verantwoording moet afleggen tegenover Allah subhanahu wa ta'ala... vier vragen moeten beantwoorden... en al deze vier vragen heeft te maken met tijd. Is er iets wat je buiten tijd doen wat is er dat je zoveel van hebt maar toch zo weinig wat is er dat je zoveel van hebt wat is er dat wanneer je eenmaal voorbij gaat je altijd spijt hebt dat je het niet goed hebt kunnen benutten? en deze vier vragen die Allah subhanahu wa ta'ala elk van zijn dienaars zal stellen wat heb je met jouw lichaam gedaan met andere woorden, met al die ene hadith daarvoor die ik heb gezegd, ja, ni'ma taani mi na'am illahi ma bonum tihima kathiru naas, Als sikha jouw sikha, jouw gezondheid, Allah subhanahu wa ta'ala zal jou daarover vragen, broeder, misschien heb je niet genoeg geld om uit te geven, misschien ben je geen miljonair, om goede daden te verrichten, maar op zijn minst, met de gezondheid, en dat is een van de grootste ni'mas die iemand kan, kan krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala, ja? Daar moet je goed mee omgaan. En Amalihi, wat heb je met je leeftijd gedaan toen je nog jong was? Tijd, tijd. Waar gaat die allemaal naartoe? Ja? Amalihi, mijn wa fima amvaka. Wat heb je met je geld gedaan waarvoor je gewerkt hebt? Op mijn tijd. Dus ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is. Om onze tijd goed te besteden. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt. laila wa Liman Arada en Yadakar. Al Arada Shakura. Voorwaar. Hij heeft de nacht en de dag. Ja, elkaar doen opvolgen. Zodat. Liman Arada en Voor degene die Allah Subhanahu wa Ta'ala willen gedenken. En voor degene die dankbaar willen zijn. Voor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Broeders, er zijn dingen die, wanneer ze eenmaal voorbij gaan, nooit meer terugkomen. Wat je zegt, een pijl die geschoten is, met andere woorden, als je iemand met een tong, ja, of als je iemand pijn hebt gedaan, het is al geschied. Ja? Maar ook een verloren kans. We zijn nog allemaal jong. We hebben nog zoveel ideeën. We barsten van zoveel energie. En dit is de tijd. Ja, om onze tijd goed te besteden. Dus. Wa tot djinn nou al eens. In Voorwaar, ik heb de mens geschapen. En de djinn geschapen slechts om mij te aanbidden. En het doel van het leven is. dat we denken aan een. Wasiyya de rasul sallallahu alaihi wa sallam Aan een van zijn sahabis heeft gegeven Voordat hij naar reis gaat ja? Toen zei vroeg, Rasool sallallahu alaihi wa sallam Deze sahabi vroeg ja Rasulullah Allah, awsini ja? Hij zegt Ittaqillah haytuma kunt Wa'atbi'i sayi'a Wa'atbi'i sayi'atul hasana Tamhuha Vrees Allah subhanahu wa ta'ala Waar je ook bent En laat een slechte daad Door een goede daad volgen. En deze maand zoals we misschien al vaker hebben gehoord aan het begin van de Ramadan het doel van het vasten. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: "Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Ja, het doel van het vasten is dat wij takwa voor Allah subhanahu wa ta'ala mogen krijgen en straks zal ik eentje Allah komen op de betekenis van het takwa. maar het frappante is dat Allah subhanahu wa ta'ala hier zegt kama kutiba alalladina min qablikum zoals het aan degene voor jullie is voorgeschreven en Isa alaih salam was toch iemand voor ons die heeft 40 dagen in de wildernis gevast zoals staat in het Nieuw Testament Musa alaih salam heeft ook gevast min qablikum Dawood alayhi salam zoals Rasul sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd die vastte om de ene dag met andere woorden de wasia voor het hebben van takwa. is niet alleen maar een. Oh. of iets speciaals voor de ummah van Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. maar reeds vanaf de vorige profeten. En. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Ja, dat je takwa. als jouw lijfstreuk moet maken, je levensgezel. ja. Om mee te lopen Voor de rest van je leven Lees er even dat Allah subhanahu wa ta'ala Zegt in de Qur'an Wa laqad wassayna alladien ootu al-kitaaba Min qablikum Wa ijyaakum anittakillah Subhanallah Ya ayu ladien aamanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala alladien min qablikum Laallakum tattakum So as it and again For him is voorgeschreven, zodat So that you li takwa Moet verkaraiten Wa laqad wassayna alladien al-kitaaba Min qablikum Wa En deze wasia van takwa broers is een hele geweldige washiya. Rasul sallallahu alayhi wasallam was gewoon om iedere amir die hij stuurde naar een verre plaats dat hij de amir roept en hij zegt, alaykabit Allah. Je moet takwa voor Allah subhanahu wa ta tonen, want jij bent de amir van deze groep. De Sahabis, die waren ook gewoon om elkaar, en de salafus salih om elkaar telkens weer de advies van Takwa te geven. En elke week worden wij ook eraan herinnerd door de khatib van de Jummah Ghudda. Ayyyuhay Muslimun ooh, wa ja. Nafsi, pitakwa Allah En eigenlijk horen wij deze advies twee of op zijn minst dan 52 keer per jaar. En wat is deze Takwa? Waarom is deze takwa zo belangrijk? Er kwam eens een reiziger naar Rasul sallallahu alayhi wa sallam en die vroeg om advies. En Rasul sallallahu alayhi wa sallam, zegt: takwa. We kennen allemaal de ayat die gaat over hajj. Wat is zou wat doen? Wat is nou Taqwa. Takwa. Wanneer wij naar hajj willen gaan, ja, gaan we ons voorbereiden. We gaan sparen ons hele leven lang. We brengen proviant mee. We brengen hele volle bagage mee. We weten dat we daar een hele maand mee moeten uitkomen. En dat is niet erg. Masha'Allah. Dat is ook iets wat nodig is. Maar de beste proviant die jij kan meenemen tijdens je hajj. Is taqwa voor Allah subhanahu wa ta'ala te tonen. Broeders. Indirect wordt in de Koran ook aan het begin van, van Surah al-Bakara de sifa, de eigenschappen van een mutakeen. Ja, de beschrijving van hoe een mutakeen eruit moet zien en waar hij aan moet voldoen. Een van de eerste beschrijvingen van hoe een mu'min moet zijn staat, Alif la zalika al la laray bafi, hudan li'l. Alif Lamim. Dat is een boek waar er geen twijfel over bestaat. Het is een leiding voor de? muttaqin, Voor degene die takwa hebben. En dan volgt een reeks van beschrijvingen van. Wie is dan de Muttakim ja Allah? En Allah subhanahu wa ta'ala gaat door. Hoe dan wil man Mennon alladina yu'minona bin ghaib. Als eerst. Eerste sifa. Een Muttakim is iemand die gelooft in de ghaib ik geloof in Allah, wa en wat hij voor bestemd heeft bestemd hij in de dag des oordeels en de Qada en qadr en van alles Wat, wat binnen onze akida, ja, noodzakelijk is om in te geloven. We geloven in de geheim. Alledienen die geloven in de geheim, wij Ah, As salaat, as salaat, as salaat. Ja, een derde, een tweede sifa een tweede beschrijving van de mutaki. ma, ma, In één aja beschrijft Allah al alvast drie eigenschappen van de mutaki. En heel aan het begin van zijn boek. Geen wonder dat taqwa broeders je moet maken als jouw levensgezel. Taqwa maken als jouw lijfstreuk waar je je hele leven lang mee moet rondlopen. En van wat Allah voorzien heeft, die geven ze uit. In de weg van Allah. En alsof dat nog niet genoeg is, gaat Allah nog, nog verder met het beschrijven van hoe een muktaki eruit ziet. En ze geloven in wat naar jou is geopenbaard, O Muhammad. En ook in de openbaring van de vorige profeten. Wa bij de Hum <telling> Zij van de aankomst van de heer, de heer van de aankomst van de heer bestaat de aankomst van de heer van de aankomst van de heer van de aankomst van de heer van wat is deze takwa? Dat hoor je ook, broeders. Ja? Je kan ook soms aan iemand zien, mashallah, dat hij takwa heeft. Ja? Het is niet aan ons om heel diep te kijken in de harten van de mensen. Ja? Maar soms zijn er ook tekenen ja? waarbij, waarbij iemand ook zoiets straalt. Mashallah, als hij de kamer binnengaat of als hij de moskee binnengaat, mashallah, daar komt voelaan. En ze weten ook, mashallah, dat hij ook die takwa uitstraalt taqwa komt van het woordje wakwa ja ik heb jullie eigenlijk niet te vertellen wakwa hetgeen betekent beschermen wat taqwa zoals de ulamas het hebben gedefinieerd dat is om tussen jou en de adab van Allah subhanahu wa ta'ala een muur op te trekken niet dat je een muur optrekt tegenover Allah subhanahu wa ta'ala maar Tegenover van de toren van Allah subhanahu wa ta'ala. En die muur, ja, zo'n muur kunnen we natuurlijk niet bouwen, ja, maar het is een denkbeeldige muur. Wat wordt met die muur bedoeld? Een bescherming. En, ja, het is ook iets wat jou beschermt tegen het slechte. Dus taqwa. Als ik het dan misschien over zou, zou kunnen definiëren, ja, is. Allah subhanahu wa ta'ala gehoorzamen. Alles wat Allah subhanahu wa ta'ala jou gezegd heeft om te doen, te doen. En alles wat Allah subhanahu wa ta'ala jou gezegd heeft om niet te doen, maar ook heel ver van af te blijven. Takwa is gewoon een uiting van je iman. Het is vroomheid in de praktijk. En een vertaling die je ook vaker ziet van takwa is godsvrees. Maar het betekent ook vroomheid en het is zo'n belangrijk advies dat het in al zijn vormen, in al zijn afleidingen het woordje taqwa, moet taqeen, je taqoon, en moet en alles en nog wat, in al die afleidingen het komt meer als 250 keren voor in de Koran en het wordt meestal in combinatie gebruikt met een amal meestal wordt het in combinatie gebruikt met je goed gedrag wordt ook in combinatie gebruikt met vrees voor Allah het heeft verschillende bedoelingen zoals vrees dat is de eerste betekenis die het heeft want het is een muur die je moet optrekken tegen de toren van Allah maar het betekent ook goed gedrag rechtschapenheid het vermijden van het slechte en wanneer het ook in een aad voorkomt kan het ook in verschillende manieren worden gebruikt zoals geloof goedheid Rechtvaardigheid, eerlijkheid, leiding, doorzettingsvermogen, zuiverheid, vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala, vrijgevigheid en ga zomaar door. Je ziet, takwa is niet alleen maar vrees, zoals onze broeder heeft gezegd, ja, dat wanneer je een, een, een pad hebt vol met dorens, dat je allerlei manoeuvres gaat maken, dat je niet door een van die dorens gestoken zal worden. Dat is ook een van de betekenissen van takwa. En, en voor degenen die takwa hebben. Dat Allah, in de ogen van Allah, subhanahu wa de meest edele is degene met de meeste takwa. Inna akramakum 'inda Allah, Voorwaar, de meest edele van jullie in de ogen van Allah, subhanahu wa wie? De Turk? De Marokkaan? De Suriname De Nederlander? De Arabier? De zwarte? De witte? De Indonesiër? Wie? Inna akramakum Allah at voorwaar de meest edele familie in de ogen van Allah subhanahu wa ta'ala is degene met de meeste takwa. Broeders! Rasul sallallahu alaihi wa heeft gezegd dat dat ...wat iemand het paradijs doet binnengaan... ...of de grootste reden waarom iemand het paradijs binnengaat... ...is op basis van twee... ...heel belangrijke eigenschappen. Takwallah. wa chusnun guluk. En dat wat het mens... ...het meest naar de hel doet gaan... ...ja... ...de meerderheid van de mensen die het vuur binnengaan... ...gaan naar binnen op basis van de misdaden van hun mond... En hun geslacht delen. En de meerderheid van de mensen die het paradijs binnengaat, gaan. naar binnen. Op basis van twee essentiële elementen. Takwa. En husnul guluk. Dus Het tonen van goed gedrag. Dat is wat een mens ziet. Dat is wat jou mooi maakt. Waman, ahsa no kaula, nimanda, il-Allah. Wakala, wahimila saliha, wakala inni. Inni min al-Muslimin. Inni min al-Muslimin. En wie is degene met de beste spraak en die naar Allah's Bahá'u wa'at Allah roept en zegt en goede daden verricht en zegt voorwaar, ik ben een moslim. Zijn er tegenwoordig mensen die trots zijn? Die opstaat en zegt, ik ben een moslim. Nu wordt er nu midden op de markt te staan en zegt: Ik ben een moslim. Iedereen die gaat zo krompen. Ja? En zijn gezicht zo, zo, zo dicht doen en lopen. Nee, broeders. We moeten ook ons laten zien dat we echt moslim zijn. Want een moslim is iemand die takwa heeft. En iemand die takwa heeft is iemand die vroom is. En iemand die vroom is, is iemand die goed gedrag toont. En iemand die goed gedrag toont is iemand die goed is voor de maatschappij. En bovendien: Het hebben van takwa heeft ook een heleboel voordelen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt En dat is voor iemand die takwa heeft Degene die takwa voor Allah subhanahu wa ta'ala heeft Die vrees voor Allah heeft Die goed gedrag toont En die vroomheid tegenover Allah subhanahu wa ta'ala toont Allah subhanahu wa ta'ala zal zijn zaken voor hem vergemakkelijken ja, dat is voor een Mutaki. Want waarom is dat zo? Ik heb gezegd dat een muttaki, iemand die takwa heeft, heeft doorzettingsvermogen. Ja. Heeft sabber. Geef niet op. Doe goed gedrag. En dan wanneer een moeilijkheid je overkomt, ga je dat toch heel makkelijk overheen kunnen. Ja. En sabber moet je tonen bij de eerste slag. In namas sabra ja. en da sabma til Sabber moet je tonen bij de eerste slag. En niet wanneer het getoond moet worden... dat je dan uitbarst... en zegt nu is mijn sabber klaar... juist op dat moment dat je dat hebt gezegd... moet je je sabber hebben getoond... Broeders... Allah taala zegt ook over degenen die takwa hebben... فَأَمَّا مَنْ <tosses> Verwaar degene die geven... die sadaq uitgeven... en Allah taala vrezen en vroonheid betrachten en geloven in de khusna en volgens paar parlofassirun dat is de paradijs wij zullen hen voor, voor hun, hun zaken vergemakkelijken en bovendien is het ook zo dat takwa ons beschermt tegen de shaitaan tegen de influisteringen van de shaitaan tegen de boze gedachten die ons binnenkomen luister even wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt en dat is slechts voor iemand die takwa heeft voorwaar degenen die takwa die vroom zijn wanneer zij een slechte gedachte van de Shaitan binnen gepluisterd krijgen ze herinneren zich en dan zien zij de waarheid in zie daar het is niet voor niets dat deze geweldige advies die wij vanaf de eerste profeten dat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dat het einde der tijden niet genoeg is om telkens onszelf met taqwa te adviseren taqwa broeders vermedert ook de baraka vermedert jouw voorziening vermedert jouw zegening en al baraka dat is een al ziade Allah taala geeft jou meer ziade als je taqwa hebt <tieding> en als de mensen van de steden zouden geloven en vroomheid zouden betrachten zou Allah subhanahu wa hun barakaat van boven en van beneden doen laten komen Allah subhanahu wa zegt niet barakaat in in in zoveel fout. en we weten allemaal dat het vaste dat het vasten moet leiden naar takwa. En dat doet me denken aan een hadith van Rasul sallallahu alaihi wa sallam, waarin hij zegt: amal illa saanfa, Elke amal van het kind van Adam is voor hem. Je geeft sadaqa, en het kan vermenigvuldig worden tot uh, 10 tot 700 maal. Je kan misschien een rekensommetje van maken. Je kan salatu jama'a doen. Je weet dat het 27 maal uh, uh, waard is, behalve het vasten. Allah subhanahu wa ta'ala heeft dat niet aan een getal verbonden. Het is niet 10 maal. Het is niet 700 maal. Het is aan Allah subhanahu wa Om dat zelf te belonen. Fa Het is voor Allah subhanahu wa dat jij vast. En dat Allah daar ook zijn beloning voor geeft. Moeders. Middels takwa geef Allah subhanahu wa ta'ala geef Allah subhanahu wa ta'ala jou ook een vermogen om een onderscheid te maken tussen goed en slecht en dat vermogen heeft voorkomen. luister even wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt O oh, jullie die geloven als jullie Allah subhanahu wa ta'ala vrezen, Allah subhanahu wa ta'ala zou voor jullie een voor geven en Ibn Kafir Allah heeft gezegd, daarmee wordt bedoeld het zich een weg kunnen maken tussen moeilijkheden. Zowel hier in deze dunja, als in het Maas. En als dat het vermogen om te kunnen onderscheiden tussen goed en slecht dat nog niet genoeg is, geeft Allah boven dat, boven die, omdat jij die eigenschappen van takwa dat hij jou daardoor al jouw zonden zal vergeven is het dan nog niet duidelijk wat takwa is is het dan nog niet duidelijk wat voor voordelen takwa met zich meebrengt ik denk dat een, ieder van ons ooit eens een punt in zijn leven heeft gehad dat je helemaal in de war bent dat je helemaal door, het bos, door de bomen het bos niet meer ziet ja, je zit met je handen in je haar en je zou verwachten dat een dichte familielid of een broeder van je zou verwachten dat hij jou zal helpen ja, juist die jou niet helpt maar als je toch wat toont zal Allah subhanahu wa ta'ala jou vanuit een hoek helpen waar jij dat niet eens hebt verwacht Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt, wa ma yet tak illah hayaji wa jarzoek hoe min heitullah jachtasit. Je had nooit gedacht dat hulp zal komen vanuit een hoek dat je nooit had verwacht. Je had het nooit verwacht binnen je familiekring, binnen je broeder van jou. Ja? En Allah Subhanahu wa Ta'ala, degene die Allah Subhanahu wa Ta'ala vreest, Allah Subhanahu wa Ta'ala zal altijd een uitgang voor zijn moeilijkheden maken. Wa jarzoek hoe min heitullah jachtasit. En de risk. En de zegeningen en de voorzieningen komen uit een hoek waar hij dat niet had verwacht. En een van de redenen waarom iemand ook zegening van Allah subhanahu wa krijgt en voorziening is vanwege zijn takwa. Ja, takwa opent de, de, de baat naar risk. Bruce. Als laatst. heb ik nog een ander voordeel van taqwa. En dat taqwa maakt... dat vijandigheid tussen broeders... wordt vervaagd. Taqwa maakt... dat vijandigheid... onder broeders wordt vervaagd. Er is een gezegde van een van de sahabis... een asar, van, een, of het was een sahabi of een, een, een tabi'i... hij zegt... wanneer binnen een gemeenschap... problemen zijn los het op met taqwa en Allah subhanahu wa ta'ala zegt wa ta'awanu ala al birri wa taqwa wa ta'awanu ala al ifn wal odwaan en steun elkaar in het goede en steun elkaar niet in ifn en odwaan in vijandschap en zonde broeders Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook ja ladina, amanu, taquwaha, waquulu, qawlan, sadida. O jullie die geloven Vrees Allah subhanahu wa ta'ala En zeg het ware woord Allah subhanahu wa ta'ala Hij zal jullie Jullie daden vergemakkelijken En beter maken En hij zal jullie In deze leven, in dit leven Makkelijker maken En weet je ook Wat maakt dat iemand Kennis krijgt vroeger de salaf al alvorens ze beginnen met het eerste stap om kennis te zoeken was het, gehoor, was het normaal ze beginnen niet eerst met het leren van een heleboel masail uit het hoofd fatwa die uit het hoofd, fatwa dat uit het hoofd mas'ana dit kola shafi, kola imam malik kola dat, kola dat, nee het eerste waar ze aan begonnen was om hun taqwa te cultiveren er is een verhaal van Imam Shafi'i, Rahimahullah Ta'ala. Hij ging naar Medina om in de leer bij Imam Malik te gaan. En de eerste maanden, waar Imam Malik mee bezig was, was Ghusnum hem te leren. En wanneer hij een, een, een boek van een blaadje, een, blaad, een blad van een boek wilde, wilde omdraaien, zorgde hij ervoor dat er geen enkel geluid daaruit kwam. Dus hij deed het niet heel ruw, maar heel zachtjes. Heel zachtjes dat hij zijn meester niet daardoor stoorde. En wil je dat je kennis krijgt over de islam... Dan moet je eerst takwa hebben. Luister even wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al bakara... Het laatste zin. <telling> Vrees Allah. En Allah subhanahu wa ta'ala zal jou onderwijzen. Wie is de beste onderwijzer? Je, mag wel, je kan je misschien nog herinneren van een meester op school... Dat, je, dat hij heel goed was in het onderwijzen... Misschien onder ons een een, een, een, een tijdens van een college Oh die professor is heel goed Maar zeg, Allah, wa als je onderwijzer hebt Dan is dat de beste onderwijzer Wa'takur Allah Wa yu'allimukum Allah Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim Wa nafa'ani wa ayaakum bimafihi Min al-A'ayati wa dik al-Hakim wa qa lihada wa astagfiruh Inna huwa al alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مُسِد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 Van het vasten. Mocht Allah, subhanahu wa ta'ala van ons accepteren. En mocht Allah, subhanahu wa ta'ala ons leven verlengen tot de dag tenminste dat we elkaar Qadr mogen meemaken. Broers, broeders, ik weet niet of er ook zusters meeluisteren. Nee. Vandaag heb ik als onderwerp gekozen het vergankelijke van dit leven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 Geen materiële dingen, jouw kinderen, jou niet kunnen helpen, behalve degene die Allah Subhanahu wa Ta'ala met een pure hart ja, tegemoet komen. We kennen allemaal die ene sura in de Koran, een hele korte sura, wal asr. Allah Subhanahu wa Ta'ala zweert bij de tijd. wal asr. Inna la al khusr, Voorwaar, de mens is in verlies.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 komt er een uitzondering van degenen die niet verloren zullen gaan. Aman, behalve degenen die iman hebben. En goede daden verrichten. Wat En elkaar aansporen tot waarheid. Wat En elkaar aansporen om sober te hebben in dit leven. Onze zusters.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 het is geen lipsurfus. Islam is geen lipsurfus door allemaal te zeggen van ik geloof. Ja? En dat hij dan met rust gelaten zal worden. En we kennen allemaal de ene hadith van sallallahu alayhi wa sallam. waarin hij zegt dat imam bestaat uit 70 en nog een paar onderdelen. Allah, de grootste vorm is natuurlijk, ja de shahadat alla ilaha illallah, de shahada, de getuigenis dat je zegt, ik getuig dat er niets en niemand is die het recht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 en zelfs dat is ook een uiting van jouw iman. Rasul sallallaahu alaihi wasallam heeft gezegd: "Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyukrim daifa." Ja, wie gelooft, ja, iman hè, man kana yu'minu, degene die gelooft in Allah en de dag des oordeels, hè, ja, moet zijn gasten goed behandelen. Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Degene die gelooft in Allah subhanahu wa ta'ala, ...en de dag des oordeels ...zeg iets goeds of houdt zijn mond dicht. Iman en amal... ...zijn twee onlosmakelijke dingen... ...die met elkaar in dit leven gaan. het deze geweldige soera... Surah al-Asr... ...zegt imam taala, ...dat als er geen enkele andere soera... ...zou worden neergedaald in de Koran... ...en als slechts deze soera... ...zou worden geopenbaard... ...zou dat al genoeg zijn voor de mensheid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 Jou ma jata dakkarul insanu wa anna lahu zikra wa anna lahu zikra. Op die dag zal de mens zich herinneren. Maar wat zal jouw herinnering jou kunnen baken? Wa anna lahu zikra. Ja koe lujalaitani kardamtu michayati. Had ik mijn goede daden verricht. Maar zal Allah als we gaan aan jouw respect geven? En zeg ga maar terug. En ga maar nog voordat hij een ding ja doet, zodat jij ik jou alsnog. Van de jannahs zal laten betreden? Nee. Dan is het al te laat. Broeders, tussen leven en dood is een spanwijte van tijd. Tussen leven en dood is niks anders dan het goed doorbrengen van je tijd. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt: Ik heb de djinn en de mens geschapen slechts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 Na 60 jaar heb je misschien nog niet eens een jaar in ibadah verricht. Hoe is het? Maar zo SALALARASALAMINA zegt ni'a matali, Er zijn twee soorten ni'mas. Twee zegeningen. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons een heleboel zegeningen gegeven. Maar met name twee zegeningen waar wij. Onverantwoord mee omgaan. Je gezondheid, je bent nog jong en sterk. Welvaral en je vrije tijd. In de Samal al-Basraal voor uitkunde Olah gekannen aan Humas Olah. Voorwaar, jouw oren, jouw ogen, al je leden maken. Die zullen op de dag des oordeels tegen jou getuigen. Als ja? Sekha, welvaral, dat zijn de twee Nermas waar heel onverantwoord mee wordt omgegaan.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 In zo'n kort mogelijke tijd wil ik zoveel mogelijk doen. Is het niet? Nee. Tegenwoordig kan je vanuit, vanuit Parijs naar, naar New York met de Concorde in vier uur of uur. Dat alles. Voor doen, ja. Vo, vo, vo, vo, Alweer ja? ja? te winkelen, kunnen we uren winkelen. Maar in de mastje schijnt er als al zijn daar bij die tapijten. Mensen telkens weer, oh, het is wel vrijdag.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 dat Allah subhanahu wa ta'ala hen terug laat keren in deze dunia om slechts maar één goede daad te verrichten O oh Allah, laat mij terug naar de dunya. misschien kan ik slechts twee rak'a voor u verrichten puur voor u alleen, O oh Allah en dan bedacht Het oordeel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 We hebben nog zoveel ideeën, we barsten van zoveel energie en dit is de tijd ja, om onze tijd goed te besteden. We gaan de lactozin nou eens inleiden. Ja, we doen voorwaar ik heb de mens geschapen en de zin geschapen, slechts om mij te aanbidden. En het doel van het leven is we denken aan een Wasiya zie sallallahu alayhi wa sallam aan een van zijn Sahabi's heeft gegeven voordat hij naar reis gaat? Ja? Toen Rasul sallallahu alayhi wa sallam deze Sahabi vroeg: Allah, Ja Rasulullah, ozini. Hij zei, Ik takillah hai wa atbi'a al-sayyi'a. Al hasana tamhuha. Vrees Allah, wa ta waar je ook bent, en laat een slechte daad door een goede daad volgen.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 om niet te lopen voor de rest van je leven. Luister even naar Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: "Wa laqad wassayna alladhina ootul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaah." Subhanallah. "Ya yeah, ayyuhalladhina aamanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Zo Zoals het aan degene voor wie is voorgeschreven, zodat jullie takwa mogen verkrijgen. "Wa laqad wassayna alladhina ootul kitaba min qablikum."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 De sahabis, die waren ook gewoon om elkaar, en de salafus salih, om elkaar telkens weer de advies van taqwa te geven. En elke week worden wij ook eraan herinnerd door de khatib van de Jum'a Ghutba. Ayuhai Muslimun uusikum wa nafsi awwalam, pi taqwallah. En eigenlijk horen wij deze advies op zijn minst dan 52 keer per jaar. En wat is deze taqwa? waarom is deze taqwa zo belangrijk er kwam eens een reiziger naar rasool sallallahu alayhi wa sallam en die vroeg om advies en rasool sallallahu alayhi wa sallam zegt taqwa we kennen allemaal de ayat die gaat over hajj wat tazawwadu wa inna khaira zaad At taqwa wanneer wij naar hajj willen gaan ja, gaan we ons voorbereiden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 Ik geloof in Allah subhanahu wa En wat hij voor bestemd heeft In de dag des oordeels En de kadr en van alles Wat binnen onze akida Noodzakelijk ja, is om in te geloven We geloven in de huid Alladina yu'muna bil huidi Wa yuqimuna Ah as salaat, as salaat, As-salah Een as ja, derde Een tweede een sifa, een tweede beschrijving van een muuttaki. In één ayah beschrijft Allah subhanahu wa ta'ala alfast drie eigenschappen van de muttaqin en heel aan het begin van zijn boek. Geen wonder dat takwa broeders je moet maken als jouw levensgezel takwa maken als jouw lijfstreuk waar je je hele leven lang mee moet rondlopen. En van wat Allah subhanahu hen voorzien heeft, die geven ze uit. In de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. En alsof dat nog niet genoeg is, gaat Allah subhanahu nog, nog verder met het beschrijven van hoe een muttaqe eruit ziet. En ze geloven in wat naar jou is geopenbaard, oh Mohammed. En ook in de openbaring van de vorige profeten waarbij de dat te maken heeft met de gaan en ze hebben een overtuiging En ze Het volle overtuiging dat de wereld. bestaat. dat een hele andere wereld. is een hele andere wereld. Het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 Dat is ook een van de betekenissen van takwa. En, hani, en voor degenen die takwa hebben, dat Allah, in de ogen van Allah Subhanahu wa Ta'ala, de meest edele is degene met de meeste takwa. Inna at Ramakum, in Dala, voorwaar? De meest edele van jullie in de ogen van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wie? De Turk? De Marokkaan? De Surinamer, De Nederlander? De Arabier?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 Wa man Assam Kola nimanda in Allahala wa amila wa amila saliha waqala inni inmi min al-Moslime, inani min al En wie is degene met de beste spraak? En die naar Allah subhanahu wa ta'ala roept en zegt en goede daden verricht en zegt voorwaar ik ben een moslim. zijn er tegenwoordig mensen die trots zijn. Die opstaan en zeggen ik ben een moslim.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 en geloven in de Gosna, en volgens een paar dat is de paradijs wij zullen hen voor hun hun zaken vergemakkelijken en bovendien is het ook zo dat taqwa ons beschermt tegen de shaitaan tegen de invluisteringen van de shaitaan tegen de boze gedachten die ons binnenkomen luister even wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt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 Allah subhanahu wa ta'ala heeft dat niet aan een getal verbonden. Het is niet 10 maal. Het is niet 700 maal. Het is aan Allah subhanahu wa ta'ala. Om dat zelf te belonen. Fa wa bin. Het is voor Allah subhanahu wa dat jij vast. En dat Allah wa daar ook zijn beloning voor geeft. Moeders. Middels taqwa. Geef Allah subhanahu wa ta'ala Allah, Allah ta jou ook een vermogen om een onderscheid te maken tussen goed en slecht. Ja. En dat vermogen heeft voorkomen. Luister even wat Allah subhanahu wa zegt. O oh, jullie die geloven, als jullie Allah subhanahu wa ta'ala vrezen, Allah subhanahu wa zou voor jullie een geven.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 misschien onder ons een, een, een, een, een volgertijdens van een college, oh die professor is heel goed, maar is, allah subhanahu wa als je een je onderwijzer hebt, dan is dat de beste onderwijzer. wa ta allah wa-yu-alimukum Allah barak li wa-lakum fil-Qur'an al-azim wa-nafani wa-ayakum ma min al ayati wa-dik hakim akoolu al hadda wa-istaqfiru inna huwa al-rafur muheem wa-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh